Overwellen ligt stil. Dat heeft te maken met een zijnstoring. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. PFM extra weekend. Zometeen. Weer de han. is met zijn hoofd tussen de heftruck en de betonmolen gekomen. Oh. Bij de receptie liggen aspirintjes. Besparen op de ziektekosten van uw werknemers kunt u beter doen met de voordelige collectieve zorgverzekering van Unive, de verzekeraar zonder winstoogmerk. Want bovenop de al lage premies ontvangt u ook nog eens hoge collectieve kortingen. Kijk voor meer informatie op univ.nl of kom eens langs. Univ, daar plukt u de vruchten van. De Volkskrant debatteert in de Rode Hoed. Zondag discussiëren Halsma, Pastors en Bayrak over de integratie. In de zaterdagkrant Cisca Dresselhuis al 25 jaar het boegbeeld van opzij. Ook in het magazine een reportage over swingen. Vroeger heette dat gewoon partnerruil. En hoe maakt u kans op design van Niels Kerkamp? Lees het in de Volkskrant op zaterdag. 3FM presents Ilse de Lange in Concert deze week. Kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En nu... Ah, oh, shit, van die Heb je dat raar over laten staan ofzo? Zet die opladen maar stop. Dit gaat echt helemaal niks worden vandaag. Oh, dat is weer. Nog een papiertje. Edwin? Edwin? Hallo? Hij is het raam uitgewaaid. Dat meen je niet. Extra weekend! Now I'm of the 17 to be forgetting te gek stuk. Die hele muziek van at de Disco is natuurlijk een beetje gebaseerd op de muziek van Le Fabuleux de, van de Poulain en The en Nightmare Before Christmas. Dat... Nightmare Before Christmas? Ken je die film? De Tim Burton animatiefilm met uh, Jack Scalvin. Nee, die, die als uh, koning van Halloweenland de kerstman ontvoert. Jij zit in de kerstfeer. Ja, maar het is ook een waanzinnige film trouwens. Ik heb van de week ook die andere Tim Burton gezien, The Corpse Bride, die was misschien nog wat beter. Ja, niet beter. Jij zit in de kerstfeer. je krijgt een kerstmuziekje ook in de supermarkt en ik zag ze alweer staan. Kijk, dat de pepernoten, dat die al drie maanden in de winkel liggen, dat wist ik. Maar wat lag er vandaag naast? Chocolade kerstmannen, mensen! Ah nee, echt? Serieus, waar? ik heb een foto gemaakt, die staat op uh, noudaar.nl. En het is echt serieus waar kerstmannen. Het is toch raar? Ja, je wil het niet weten. Nee. En, de, en de kerstafdeling trouwens in de tuincentrale, die zijn ja. er ook weer een maand of zo. Hoor. Je komt in de sfeer, hè? Nou, ja, wel een beetje. En het komt ook wel een beetje door dat we vanmiddag dan de Gouden Radio-ring hebben gewonnen... voor um, Serious Request, wat uh, natuurlijk ja. ons kerstding is. En dan uh, oh. ruik je toch die dinnennaal al, hè? Damn. Ja. Heerlijk. Ja, oh, we de plaat even afkondigen. ik in de disco met What oh, ja. is Better If You Do. Het is uh, acht minuten over acht, het tweede uur extra weekend. En uh, zullen we onszelf even voorstellen? Gerard en Michiel! En jij was? Van die twee? Uh, ik was... Uh... Gerard en en uh, jij was die andere. Ah, ja dat die andere. Die met die bril. Uh, een, een bomvol uur, mag ik wel zeggen. Want uh, we hebben zometeen, als het goed is, contact met uh, Ruben uh, van der Meer en Horace Cohen. die in Amsterdam een jubileumshow doen. Lex is bij de uitreiking van de gouden televisierring. Dus uh, van de televisieprijs. En Om daar een paar uh, BN'ers aan zijn jasje te trekken. Sterker nog. Volgens mij hebben we hem nu aan de telefoon. Nu? Volgens mij staat hij bij de lama's. Zal ik even kijken? Lex! Lex! Lex! Rupje! Rupje, hey! Rupje? Ja, en Ruben, ah. Nicolai, dit is een bekend, jongen! Ah! Ja, kan je geen hand zetten. Ik heb al een telefoon en zo van Ja, dan nou houdt het er even vast voor je. Oké, okay, wacht, ik geef... Ja, wacht. Ja? Nee, wacht, wacht, wacht, wacht. Zijn we live op 3 Ja, live op 3 Live op 3 in de Koen Sanders Show. Nee, dat is, nee, uh, de, nee, nee, nee, nee, nee, nee, extra weekend. Nee, bent, uh, Ex uh, ben, nee, nee, extra weekend. ...om zo, uh, ja, om tevoren al profileerd te zijn voor de Eindzeven. oh ja? Ja, dat denk ik wel. Nee, want ik, heb wel een andere... oh ja? Wat oh. heb je gehoord dan? Ik ook. Ik heb gehoord dat dansen met goede vrouwen gevinden. Dat is ook zo, dat hebben wij volgens allemaal niet meer volgen gehoord. Maar ja, de lama's, uh, wat denk je ervan? Wat hoeft Ik hoop een, uh, een groot rijke overwinning. Wie wordt beste man? Ehm, uh, uh, eerlijk, Patrick. Wie wordt beste vrouw? Uh, sowieso Sophie Waarom? Ja, dit is de hele dag. Ah, maar jij hebt een uh, omrondje met de vrouw volgens mij. Nee. Don't mind about you. Ik ga meteen even naar Patrick Lodier, die staat, uh, staat meteen naast hè? Hij is op toen moment nog gelukkig met, een, uh, met, een, uh, met een, een of andere radiointerview. Wat Patrick. Ja. Hoe voel je je man? Ik kom, uh, ja. Ik vind het altijd ja. zo bizar. Dan kom je, ja. maak een foto. Hij sluit, maak een foto. site, nee, wat, ik, wat ik vanavond vind is dat ik, uh, ja, dan kom je hier aanlopen en er zijn er zoveel uh, cameraproeven fotografen. En dan schrik ik altijd wel een beetje. Dan denk ik bij mezelf: wat is er gebeurd in die schorslaaf? Dus uh, ja, zo voel ik me. Hoe schat je je eigen kans in? Uh, voor de lamas denk ik wel dat we een kans maken. Voor uh, televisiester van het jaar, nul. Ik denk dat. Uh, ik ben samengenomen hier met Paul de Leeuw en Matthijs van Nieuwkerk. Ik gun het zelf uh, Paul Leeuw, maar Matthijs maakt ook een goede kans. Ik zelf doe voor Spek en Bodem B. Ik moest toch zijn voor de Lama, dus Zo zie ik dat. Hé, hey, waar heb je je jasje gekocht, man? Mooi hè? En waar heb je hem gekocht? Jammer dat het radio is. Ja, maar ik zal hem even beschrijven, het is bruin, donkerbruin... ...met allemaal mooie veld en vloer en uh, bloemen. Ja, jaren 60 bloemen zijn er, vijf in te komt. Ja, als het jaren 60 bloemen zouden zijn, dan uh, was het nu wel verwelkt. Maar, maar uh, ik heb kunstgezien, het dus, pas op wat je zegt. Oh, nou ja, ik, uh, hij komt gewoon uit Amsterdam. Succes vanavond. Dankjewel. Ah, dat was uh, Lex vanaf de rode loper. Ja, je kent ze allemaal bij naam, hè, al die uh, berers. de lama's. Zij kennen hem dan weer niet, maar toch. Maar dat komt ook, dus de outfit, maar hij heeft geen smoking aan. Ja, ik zag hem vanmiddag lopen bij die radioring. Had hij inderdaad een streepje aan en een afgehaald van de spijkerbroek. Ik denk, nou dat is leuk, maar ga je nog even omkleden voor vanavond? PNN, mag niks kosten. Ah, Zo werken die dingen. Nee, goed. Maar goed, straks gaan we eens kijken of we nog wat kunnen uh, uh, krijgen daar rondom die televisieuitreiking. Ja. Hij zal ze op de hoogte houden. En uh, ik denk dat we ook maar eventjes iets moeten doen aan die ontplofte sms-box. Want oh, anders ja. blijft het maar doorgaan. Want we hebben hier kaarten voor Ilse de Lange in de Kansword. Zou iemand live bellen? Of, uh? Volgens mij hangt er al iemand al. Hallo. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Met Suzanne. Suzanne. <laughs> Hallo. Hallo. Hoe is het, meid? Ja, alles goed, hè? Wat zit je te doen? Ik ben van mijn werk terug in het rijden naar huis. Sta wat, weekend. Oh, wauw. Wat voor werk doe je? Ressasoperator. Een vlossend uh, vreter? <laughs> bijna. <laughs> ja, bijna. Ga okay. wat, wat, wat, je dat nog één keer herhalen? Procesoperator. Oh, procesoperator. Procesoperator. Ik vond hele rare dingen ineens, hè. En je komt uit Twente zo te horen? Bij onder in de buurt. Dat oh, zeg ik. <laughs> Dat, <denk laughs> wel, Dat klinkt heel anders, hè. Hey, <laughs> um, jij hebt ons, wat heb je ons precies gegeven eigenlijk? Elver en Schoenwinkel en Groetje Suzanne. Aha! Nou, letterlijk inderdaad. En aangezien dat ook een beetje de opdracht was... namelijk jouw naam plus Ilse plus schoenwinkel... als antwoord op de vraag waar heeft Ilse vroeger in Almelo gewerkt? En dan bedoel ik qua winkel. Um, lijkt me dat afdoende, Suzanne. Sterker nog, jij krijgt... twee kaarten... voor een concert naar keuze... van Ilse de Lange! Yeah! Hey! Wat ga je ermee doen? Dat <laughs> je, dat er doen dan... het oh, je gaat ernaartoe, natuurlijk. Oh, je gaat doen. Ja, ja. Waar wil je heen? Uh, wat Just is het de dan? in de uh, Ik denk dat jij uh, heel blij gaat worden met uh, Tilburg. Je hebt ook nog reizen: Den Haag, Utrecht, Groningen en Haarlem. Ja, dan is Tilburg de bij jou. Ja, ja als je een weekje vakantie in vast plakken, dan ga je naar, uh, naar Groningen. Ja, leuk. <laughs> Prachtige Groningse landschap. En dan pik je toch nog even een concertje mee van Nielsen. Toch, toch leuk, heerlijk. Hè? heerlijk. Maar ja. die kaarten komen naar je toe in een anonieme bruine doos. Wat is dat de kaarten snel mogen naar je toe komen. Met een anonieme doos. In een anonieme bruine doos. En die geeft jou die kaarten. Oh. Oké. Okay. <laughs> nou, op zich. Fijn weekend, Susan. Ja, ik kwam het Dag! Wie is dit? Dag. Dat is uh, Ilse volgens mij. Hè? Nou, voor recht voor Tom zeg Dat is je nou? toch mogelijk, hè? Dan wordt dit, trouwens, de voice lift. Eindelijk. En daar gaan we een hele spannende opgave van krijgen vandaag. Met ook als uh, toepasselijke prijs een spannend Kama Sutra boek. Ik ben er helemaal op gekleed. I didn't know what I was marching band he said son when you grow up would you be the savior of the broken the beaten and the damned he said will you defeat them de Black Parade. My Camelker Romans. Nummer 1 in Engel gewoon. Nee? Spookrijder ja. voor ja. Radio 3. Oh, sorry, er Hem komt was. een spookrijder binnen. He? Ik hoor een spookrijder. Oh, spookrijder. Spookrijder. Ja, op de A2, jongens, vanuit Maastricht naar Eindhoven. Oh. Haal niet in tussen Nederweert en Leende, want daar kom je een spookrijder tegemoet. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven kom je tussen Nederweert en Leende een spookrijder tegemoet. Blijf uh, rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen tot betere gedachten te brengen. Heb jij wel eens een uh, spookrijder uh, gezien? Nee. Nee, hè? nee, gelukkig niet. Het lijkt me echt verschrikkelijk namelijk. Ja, volgens mij maak je dat ook meeker in je leven mee. En dan uh, kan het goed of slecht aflopen. Maar ik nou, heb houden. een paar keer meegemaakt dat het... Uh dat het er erg slecht uitzag. Ja. Nou, haal ons in godsnaam op de hoogte over die spookrijden. Spookruim. Je hoort het straks. Dankjewel, René. Dankjewel, hè. Hoi. Dat uh, was het dus. Ik, ik zag dat iemand was zwaar met briefjes en... Ja. Spookrijden! Spookrijden! Spookrijder. Wij staan keurig die plaat af te kondigen en... Uh, <laughs> <Nee>. <laughs> Jongens, ik heb spookrijden! Kan mij niet Michael romance wel schelen! Maar fijne platen. Nou, poeh. Zo is het. My hè? Chemical Romance. En dan nu... De He? Het heeft even is... geduurd. Ja, maar dan heb je ook wat. Um, omdat we geen gast hebben vandaag, dachten we, we pakken het iets heel anders aan. Ja, we doen het dus gewoon om, uh, pff, nou, zeven voor half negen. Precies. Jou schelen. En we hebben een, een geweldige prijs. En uh, het leuke is, um, dat is een boekje. Het kan zijn dat als je het boek wint, beste luisteraar, dat je hier en daar wat oranje vlekjes aantreft op de pagina's. Dat komt. Ik zit het ontzettend geïnteresseerd door te bladeren... maar ik heb net paprika-chips gegeten. Oh, is dat? Ik denk, hoe kom je daar nou op oranje vingerafdrukken? Ja, nee, dus dat is het verhaal. Het is namelijk... Um, uh, hoe kom je hier aan, Gerard, wat ik er eerst ja. vragen. Is dat uit je persoonlijke collectie? Lees je voor het eigen werk? Wat moet ik je van denken? Het lag onder het nachtkastje van Lennon. Dat is je... Dat is een geintje van iemand die van Practical Joes houdt. Dat kan niet anders. Lennon is nog eventjes, voor alle duidelijkheid. hoe oud? Hij is 15 maanden oud. Dit boek namelijk, beste luisteraar, <laughs> is 77 spannende seksstandjes... de Cosmo Kama Sutra. Eh, met nee, uh, met uh, illustraties uh, uh, en al. Dit vond ik in uh, het dampende prijzenpakketkastje... Ja. van uh, de Citamine. Dat hebben we ooit weggegeven. <laughs> je ziet het ook echt voor je dat dit bij het kopieerapparaat gebeurt. Ja, maar het lullige was, ik moest dus van de week met dat boekje onder mijn arm... het hele gebouw door, <laughs> op weg naar mijn auto. Wat heb je daar? Oh, dat boekje, dat ken ik. Oh. weet je dat ze dan. Dat is te... herkend ook. Ja, het is heel lachen. Dus, uh, maar het, het zijn hele uh, nou ja, intrigerende standjes. En daarbij, hoe de, de donkere dagen van kerst, de dark room <lacht> days before Christmas. Ze komen er weer aan. En het zou zomaar kunnen. Dat je, dat je denkt dat, oeh, nou. Ah. Huh? Dus daarom geef hem we weg. Ik raak daarna, maar er zit een beetje een wegengeur geur omheen. <lacht> <lacht> <lacht> het mooie is ook, we moeten even laten. Nou, laat even de voice list ja, worden. De, het gaat de, de om... stem op de band. Dit is de stem. Let goed op. <lacht> Uh, uh, geef hem maar een slinger aan. Een slinger? Geef hem maar een slinger We er aan. aan. We zitten er wel in de kerstfeest. Volgens mij pagina 66 in het boek. Ik, ik geef hem maar een slinger aan. Deze tandjes <laughs> hebben namelijk ook fantastische namen: Zoals um, de ketsende krap, de heigende hangplant en diamantjes slijpen. En ja, dat ziet er wel heel erg lekker uit, hè? Dit wordt wel een boekje om te bewaren. Ik zal nog even een andere variant laten horen van de stem: Geef hem maar een slinger aan. Doen dit, jongens. En ik heb nog een laatste, dat is deze. 0909-1336, als jij uh, denkt te weten wie het is... want naast dit boek win je natuurlijk ook nog... een prijs van onze prijzenband. Ja. En dat kan werkelijk... Uh, nou, over het algemeen zijn het wel prijzen die uh, waarschijnlijk wel handig zijn... bij een van de vele uit dit boek. Zoals een pakvla. Ja. Een schuursponsje. <lacht> ja. Of een prei. Nou. Laten nou. we <lacht> even wat telefoonlijntjes pakken. Hallo, met wie? Hallo jongens, ik ben Ben. Ben! Goeie avond. Nee. Hé, hey, jij, <lacht> <lacht> jij weet wat dit is. Ja, ik denk dat het Koen Zwijnenberg is. Koen Zwijnenberg. Koen Zwijnenberg? Nee, het lijkt er wel een beetje op. Dat is toch een zoomen hoor. Nee, maar nee. Het is, uh, nee, het is totaal niet goed. Oh, in verband met die pil die hij van de week had geslikt. <lacht> nee, ik <sling er> <lacht> met een request rat. Je hebt er maar een <lacht> aan. Oh ja, een request. Nou, oh. Ja, nou qua requestrad, je zit niet eens heel ver... Uh, maar we gaan het wel veel te makkelijk maken nu. Maar Ruud. toch jammer dat het niet zo goed is, hè? Haha, ja, oké. Okay. Maar een en goed weekend. Tot bedankt. Yo! Dag. Ik pak nog even wat lentjes. Goedenavond. Ja, goedenavond, Ruud. Ruud! Goedenavond. Hi. Wat denk jij? Uh, ik dacht wel Sander Landinga. Sander Landinga. <laughs> de man die er een slinger aan had moeten geven. Ja. Even kijken naar de eindregisseur. Ah. daar gaat de zoomer. Nee, helaas. Nee, nee, nee, nee, nee, sorry. Ja, jammer. Dankjewel, Ruud. Maar u... Dag! Doei! En Jeroen ja, dus... denkt ook: van shit, ik had best wel 77 standjes willen doornemen voor vanavond. Maar... Nou, met, en dan met dit weer? Och, heerlijk zeg. Lekker ik zal nog even. Uh... Je je dit is het dus. Ja, het helpt niet echt hoor, het, het blijft moeilijk. Nee, nou, ik pak nog even wat lijntjes, we komen er wel achter. Hallo, met wie? Hallo, met Jurgen! Jurgen! Oh, ik verstond hem niet, sorry. Is het Jurgen? Ja, Jurgen! Oké. Okay. Jurgen! Zou ik het zeggen? Uh, wat, ja, dat nou, doen we eens. Uh, ik dacht uh, Ruben Nicolai. Ruben Nicolai? Met de raap van uh, fortuin. Oh, ja, ja. Nee, nee, nee. Nee. nee! Dat is toch jammer weer, hè? Het grappige is dat iedereen wel in de juiste hoek denkt. Ja, maar als in waar gaan wij je slinger aan geven? Maar het, uh, nee. Nee, het is, uh, het is niet goed. Nee. Oké. Okay. Maar een goed weekend, Jurgen. Jo, bedankt. Ook. Ja, dankjewel. Hoi. Sympathiek. Het was uh, Jurgen! En dan nu over dit nee, nee, nee, Niet doen. Ik heb uh, mijn, uh, mijn zwager. Oh, die heet ook Jurgen. Dat oh, is echt sorry. een Duitser. Dus dan, als je oh. dan zo gaat doen, dan krijg ik echt last thuis. En zo niet doen! Ik pak even wat lijf. Hij wordt ook vader. Ik krijg, een, ik krijg een half Duits neefje of nichtje. Oh my god. Ja. En die wordt ook tweetalig opgevoed. Dus Dan zul je zien dat, nou, dat dat kind komt eind januari. En dan komt natuurlijk ook een keer bij oom Michiel logeren. <totstuken> en dan, wil jij een snoepje? Nee! Nee, nou, nee ik wil <totstuken> dat niet meer is toch wel drama, hoor. Met je een dvd'tje opzet van uh, Finding Nemo... en dat die alleen maar uh, weer zoeken Nemo willen zien. Nou, <totstuken> uh, drie vermoedigenavond. Weer zoeken Nemo! Dit gaat echt ruzie opleveren ja, Ik kom voorlopig niet bij je op verjaardag. Oh, wat erg. <totstuken> dit is Extra Weekend. Goedenavond met wie? Hij met ben Nando. Nando! Is het toevallig Eddie Zoe? Eddie Zoe? Eddie Zoe? Echt? Laat nee, we niet... maar eens even horen, Gerard. Ik wil nog een keer die stem laten horen. Dit is uh, de stem. Kijk maar, dat klinkt er niet eens Eddie Zoe. Nee. Nou, het kan misschien zijn, en dat is meteen de hint... dat hij al een tijdje niet op tv is. Ja. En als... Moet ik nog een hint geven? Dat ja. Dat? Um, rrr, wat is het ineens? Fris? <lacht> ja, ze... ja. <lacht> Nee, ik niet door. nee, jij niet want jij was een fout. Zeg, bedankt. Joe, hoi. Bye, bye. We, ga, we gaan door hoor. Ja hoor, net zo makkelijk. Hallo. Hallo, goedenavond. Dat ja. David. David. David. David. David. Ja, bijna, bijna. Jammer. het is gek, nee. De radio pas aan, dus ik ben helemaal niet waarover het gaat. ja Je belt zomaar voor de grap. Nee, uh, ik, ik ga gokken. Ik denk dat ik Arie van, uh, van Laan was. Arie. Van de Lama's. Ja! Nee, we hebben het nou ah, al, net al genoeg over Ariëse zaken gehad. Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed, joh. Jammer. Jammer. Jammer. Joh. Doe, doe. Doei. Doei. Nou, nog eentje dan? Ja hoor. Moeilijker dan ik had gedaan. Nee, dit raden ze in één keer. Ik denk dat het een uh, supermakkelijke. Geef hem maar een slinger aan. Maar, maar uh, nee. Goedenavond met de radio. Ja, Robert. Robert! Robert! Hey, Christy? Ja. Ja, Ja, ik oh, ben uh, doodziek. <laughs> Kijk, dat is mooi. <laughs> Kijk, dat is mooi. Nee, bedankt. Hé, je hebt er nog nooit zo lekker uit gezien. <laughs> huh? Nee, laat maar. Nee, uh, ja, okay. ja. Wat denk je dat het is? Ik dacht Hans van der Tocht. Hans van der Tocht, denk jij? Het zal toch niet. Zal ik hem missen? Geef hem maar een slinger aan. Ja! ja! Nou, zoals gezegd, dat is ook een van de standjes uit het boek. Kijk. De Geeftemaal Slinger aan staat op pagina 43. Ja. <laughs> en uh, die heb jij gewonnen. Je hebt het uh, 77 spannende seksstandjesboek gewonnen. Ja. ja en we doen, we doen er ook een. Zeepje. Op. Nee, nee, nee. <laughs> een zeepje of een zweepje? Een <laughs> zeepje. <laughs> Om te laten vallen in de douche. Heerlijk. <laughs> um, ben je momenteel seksueel actief? Ja. Mijn meisje nou. is, uh, komt hier aan, dus uh, komt van bij hierheen. Dus, uh. Nou, gezellig. Nou. En uh, zijn jullie wel van het experimenteren? Of is het gewoon ja, altijd al, missionaris? Ja, toch? Ja, toch wel? Nog. Oké, okay, maar ook met elkaar bedoel ik, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. wel. Ja, ja, ja. Nou, dan uh, horen we binnenkort graag van jullie... hoe de kroelende krakeling, de lekkere lounge en <lacht> de, uh, schootschatje is bevallen. De kroelende God. krakeling is mooi. is eh, mooi, hè? Ja, die is mooi. En er zijn ook nog een paar andere tips in... over hoe je lekker kunt glijden. Ik meen het echt, hè? Nou, kom op. We gaan nu stoppen, want ik word er helemaal geld van. We gaan namelijk even kijken. We hebben namelijk ook nog een tien prijzen op de lopende band staan. Oh! En uh, dan moet je even een getal tussen de 1 en de 10 roepen. En dan gaan we kijken wat er voor prijs nog extra achter schuil gaat. Is goed. Doe maar. Hier. Nummer 8. Nummer 8. Eens even kijken wat er. Uh... Mm, een bak vochtige vloerdoekjes. Vochtige vloerdoekjes oh. erbij. Oh. Nou, Altijd handig. Dat pik je toch even mee. Mazelaar. Ja. Ik wens je een uh, dampend weekend. Komt goed. Jullie ook. Dat gaat we uh, wel lukken. Toen de loe, hè. En stuur de foto's even. Zet ja, de foto's. <laughs> ja, dat zal ik doen. <laughs> Van de vloerdoekjes. Oké okay, dan. Ja, precies. Ja, ik ben ja. blij mee. <laughs> dag, dag. Doei. doei. En nu? Het is uh, half negen geweest. Oh, shit. oh man. Ik, er niet op te lopen, op. ik heb zo'n teringzooi voor gemaakt. Sorry hoor. Het is vrijdagavond. Ja, zover was ik. Half negen. Half negen, ja. Gerard en Michiel ja. gaan het nu doen. Eh, wat? Het is tijd voor de wisseling van de wacht. Hoi. Beide heren kijken elkaar aan. En gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen rond het DJ-meubel te rennen. Oké. Okay. Iedereen weer op zijn plek. Ja. Tijd om verder te gaan. Zo. Oef. Kan die? Ik denk dat je het... het uh, je moet heel even het plopkapje van de microfoon halen. Oh, Er zit ah. van 8, 80 kilo aan bacillen in. De, de, druipt dit? Ja, sorry. Hou eens bij je? Maar ik ben er klaar voor. hem even uitwassen? Ja, prima. Dan ik een plaatje. Hier. <tus> en wat voor een oh. Ik denk ik verras je eventjes. Ja. Ik maak je even een blij mens. Ik hoef geen pillen meer. Allemaal opgelost in één keer. Heel. Oh man. lang geleden. You and Cry. The labor of law. You said. That you got caught by seven years ago. Now you said. That you got so tough. Now love that food. That you got me down. And I got a new way. Down with the battle of days. Get away now. again okay, feel like I'm gonna fight back right now gonna win from my labor love gonna strike for the right to get into your heart yeah. Will drop my labor love gonna strike for the right to get into your cold heart ain't gonna, ain't gonna work for you no more, more. ain't gonna work for you no more I know think I think said it never was, gonna be easy But not this hard, you're so cold, so cold The romance goes from the compasses break my mistake wise That I've got a little too much I'm gonna drop my labor now you no more, going gonna work for you no more, I can't stand it, I said I just don't want it, never gonna need it, no way, I can't stand it, I said I just don't want it, never gonna need it, no way, I, I, I, just don't, need -A. I just don't need you, don't need your tricks and treats, don't need your administration, your bad determination, had enough of you, and your super bad I don't need your pseudo satisfaction, baby. I can't stand it. I said I just don't want it. Never gonna need it. Away. I can't stand it. I don't want it. I don't need your pseudo satisfaction, baby. What wrong my lips? Chili Peppers in Extra Weekend en Californication. Dat was een basisafkondiging. Heerlijk. En daarvoor You and Cry, a labor of love. Prachtig. Leuk. We zitten even naar de televisiering te kijken. Het weer alweer geinig, Ron Brandsteder. Dat is toch alweer leuk dat hij daarbij is. Weet je. Die man zit al 180 jaar in het vak. Hij staat er schuimen in zijn smoking. Dat was echt vroeger, als je mocht opblijven voor tv... dan had je al Ron Brandsteder op televisie... Ja, met de showbiz quiz en moordspel. Oh ja, moordspel vond ik te gek. Dat was super. Ja. En, ehm... De honeymoon show. De honeymoon quiz. Met die tomatensoep. Ja, dat was leuk. al die bruidsparen, erin lachen gieren brullen. Maar hij staat nu gewoon weer, inderdaad, genomineerd te zijn voor Dancing with the Stars. En ik moet zeggen dat wat jij net eventjes ziet in toonspray, de imitatie van Ron Brandsteden, die je mop vertelt in maar Lachen, was wel een briljant. Als jij, we hebben wel Ron Bransteder hier ook zitten. als jij nou even wat vragen aan Ron Bransteder stelt. Ron, alles goed. Ron, um, allereerst gefeliciteerd met je nominatie voor de televisiering. Maar denk je dat de concurrentie niet heel erg stevig is... met de lama's en ook met Gooise vrouwen? Ja. Nou, dankjewel, ja, Ron. Spreek het. Fantastisch. Ja, okay. Heel goed, hoor. Ondertussen hebben wij, en, en daar ben ik toch wel trots op... We hebben gewoon iemand aan de telefoon. En, en dat is zo fantastisch, die zijn al meer dan 35 jaar vrienden. Ik bedoel, Horace Cohen aan de telefoon. Ja! Ja! ja. En ik zeg net maar, nog. Maar, uh, wachter, ik, zit, ik zit te wachten. Hè, of, of Ruben gaat winnen. Ja, o, ja dat is nu, he? dat is nu in beeld allemaal. We zullen even dat meeluisteren, anders. Het is nu, anders, of nou, nou, het is nu die, de, de clips van Goze Vrouw, dus niet echt belangrijk. Wow. Dus ik praat nu nog maar even met mij. Ja, oké. Okay. Het zou kunnen zijn dat ik opeens begin te schreeuwen. En, en dan is het niet omdat er iemand ineens onverwacht in je huiskamer staat met een, uh, een, een, een, een, uh, een, een lopende kettingzaag. Maar dan is het omdat nee, de lama's dat, dat, heeft gewonnen. Dat, nou, dan zou ik ook wel gaan schreeuwen, denk ik. Toch? Ja, nou, maar nee, nee, dan, dan, dan is het omdat de lames gewonnen heeft. Vet. Ja, maar ga je gang snel, want we gaan nu Linda de mooi interviewen en die is toch niet echt... Ah joh, die, nee, die kennen we. Eh, uh, ja. Horace. Ja? 35 jaar vrienden met Ruben van der Meer. Ongelooflijk. Hè. En eh, uh, wat ga je doen om de occasion te marken, om het even in een goed Nederland te zeggen? Wij gaan vanavond een stetterend feesten even in Amsterdam. Wij hm. geven eerst een show met uh, improvisatie, waar Ruben en ik natuurlijk uh, best wel goed in zijn. En daarna een, uh, een heel groot feest. Met Boom Chicago, hè? In Boom Chicago, Juist. en met Boom Chicago, ja. Want het Leidsterplein Theater uh, vindt het allemaal plaats. Daar staan jullie oh, ja. wel vaker op die late night dingen ook, hè? Wij staan er elke laatste scheider van de maand, ja. hoe is dat? Want dat is uh, normaal gesproken natuurlijk een Amerikaanse joint. En dan staan jullie er ineens als uh, twee van die uh, Nederlandse melkplessen. Ja, dat is heel leuk. We doen het ook helemaal in het Engels. En uh, nou ja, ik kom uit Amerika, dus bij mij gaat het goed. Maar met Ruben is dat altijd heel erg lachen, want die spreekt niet zo goed Engels. Dus is het, altijd, <laughs> het is altijd lachen, of het fout gaat of niet. Je kan altijd lachen om zijn, G gestunt om met Engels. Zie het maakt helemaal niet uit als je niet goed Engels kan. Je kan het ook gewoon van de andere kant bekijken. Precies. Juist. Dat is ook grappig. Ik wist ook niet dat je uit Amerika kwam, joh. Nee, dat wist ik ook niet. Ja, jongens, New York, hè? New, New, York. York, New York. Wat doe je hier? Ja? <laughs> uh, um, een mooiere vrouwen. Uh, een vrijer leven. Leuke radioprogramma's. Dank je. Dank je. Sympathie, sympathie. <laughs> dit, dit zijn de punten, hè? Die je bij de club Kijk, Kijk, kijk. maar Maar echt, native ook, want dat is dan niet echt te horen. Nee, maar kijk, ik, toen ik, uh, uh, ik was drie maanden toen ik naar, uh, naar Nederland verhuisde. Oh, dus de New Yorkse periode was niet echt heel erg... Uh... Nee, dat is niet lang geweest. Ik heb er nog wel een jaar gewoond met Ruben, in 1991. Maar uh, ik, ben, ik ben een Hollandse jongen hoor, jongens. Ah, oké, okay, dat is toch wel, goed. Hé, hey, maar het leuke is... you want me oh. to speak American, I can also talk English very well. Oh ja, yeah, I hear it. Yes, yes. Yeah. yes. If uh, but, you ever need a jingle. But our, our English is uh, not so very good, dus uh, thank you. Nou, ik maakte laatst een hele erge basisfout, Horus. Ja. Ik, ik, ik verzocht om een asbak en ik zei... I need something to put my ass in. <laughs> er is een boekje uit, hè? Ja, die ken ik. My hair is in the war, en zo, ja. leuk. <laughs> uh, I always get my sin. Nou, I always get my ja, sin, ja, dat, is echt een, ja. dat boekje zal ik je geen vergeten. Ja, die heb ik thuis oh, liggen. die heb je? Okay. Ja, maar nachters. Lees hem dan eens, man. Ik neem hem volgende week mee. Gek. Hé, hey, en Horus, vanavond is ja. een bijzonder feest natuurlijk. Maar ik hoorde ook dat de dresscode is... dat iedereen als duo, als een bek Duo moet komen? Ja, wij hebben natuurlijk een sketchprogramma gehad, live opgenomen, waar wij in waar wij allemaal typetjes en uh, altijd verkleed waren. Dus wij dachten: Nou, onze vrienden hebben gelacht, lang genoeg over ons gelachen. Nu willen wij een keer dat onze vrienden zich verkleed als typetje of duo. Dus uh, dat is de dresscode voor ze dus moeten als duo verkleed. Aha. Dus wat, wat ga je verwachten? Bas, en Adriaan? Ik verwacht een hoop uh, duur op een Millie van Nilly. Ik een verwacht een hoop, <laughs> ik hoop heel veel uh, Geers en Goors te zien. ja, ja. Ik hoop natuurlijk uh, Don Johnson en Philip Michael Hall als Crockett <laughs> en uh, Tubbs. Dat is wel een goede zeg. En ja. Suske en Whiske? Siske en Wiske en natuurlijk uh, Pamela Hansen. Het leuke die is... Die is altijd met een duo. Ja, dat kun je zeggen. Die is altijd met een duo, ja. Een sandwich erbij. Nee, ik, het leuke is, mijn zusje gaat namelijk vanavond naar het feest. En die belde mij van de week om uh, te vragen wat ze in godsnaam voor duo's allemaal Wat er allemaal waren, waren aan duo's. Dat en, die, ja, mijn, mijn zusje gaat erheen. Echt waar? Ja, want die heeft verkering met Stijven van Dam en die is hier op televisie met Ruben van der Meer. Kijk! Opa. Zo werkt het. Ah, en zo trek ik dat feest naar mee toe. Dat is goed. En, en, en, en het is eigenlijk ook weer een gevalletje van uh, It's a Small World After All. Zo is het. Hey, Horus, misschien moeten jullie daar ook gewoon naar de uitzending gewoon in de auto stappen. En leg ik gewoon een feest straks bij deze uitgenodigd. Nou, wat leuk. Eigenlijk best wel gezellig. Niet in Nederland natuurlijk. Niet. Zie dit hoort. Oh, oké. Okay. Oh, nee. oh, wij. Wij. Oké. Hé, Horus. Wat doen jullie momenteel samen? Behalve die laatste vrijdag van de maand. Want je hebt het net al even gehad over live opgenomen. En dat was toch best wel een briljante TV-serie. Ja. Uh, okay. Dan zien we Ruben momenteel dan veel in de lama's. Uh, ja. uh, jou niet. Maar wat zijn jullie gezamenlijke dingen op dit moment? Nou, ik speel heel af en toe met de lama's mee in de theaters door. Als ah. uh, er iemand niet kan. Ik ben een invallama, zoals het hm. heet. Dat je, heb je er ook visitekaartjes van? Inval ja. Lama. invallama. Ja, ik was laatst bij het uh, uitzendbureau. En toen zeiden ze, wat kan je? Toen zei ik, nou, een invallama. En dat je zei, ja, soms pug ik, soms niet. Nou, dan ja, bent u gekregen voor invallama, meneer. Ja, nee, maar het is heel leuk. Uh, dat, is, uh, dat is door... Uh, uh, dat is natuurlijk de theatertour. Die is net zo leuk als dat het op tv is. Eigenlijk net iets leuker. En uh, voor de rest uh, doen we vrij weinig samen. En uh, ik hoop dat dat snel weer gaat veranderen. Want het is altijd heel veel plezier om met hem te werken. Ja, maar jullie zijn toch eigenlijk een soort uh, peppy en kokkie. Nou, uh, Jullie ja, zijn toch liever jullie... een uh, van Koot en de Biel. Jullie zijn toch een soort Koot en de Biel. Jullie zijn een soort uh, Mooi. Een uh, soort act om een veenstra. Uh, ja, uh, uh, dat vind ik ook een goeie. Hey, uh? dat is een goed duo. Ik hoop dat er iemand zoals jullie verpleeg komt vanavond. Oei. Nou, ik zoek even een bril dan. Ja, en dan, uh, hey. Laat ik even uh, mijn haar groeien de komende uh, twee uur. Hé, hey, Horus, dankjewel. je hey, geen dankje, En Zelf op hier. naar de volgende 35 jaar. Ik hoop het. Zo is het. Dat gaan we mee, En dan bellen we je weer terug. <laughs> ik me heel goed. Succes vanavond, man. Bye-bye. Hoi. Hoi. Dit zijn de freestylers. Is goed lekker de van de freestylers van het album Adventures in Freestyle. Wat een nieuw album, aan, inderdaad. In Love with You was dit. Al de, de week goed. hebben wij trouwens iets. Uh, wij, jij hebt echt, ik vind het schaamteloos. Wat dan? John Mayer was hier in de studio. Ja, nee, ja, ja. En het begon al lekker, want afgelopen dinsdag had ik, ik had naar nou mijn kaarten voor het concert van John Mayer. Mm -hmm. Maar ik kon niet, want ik moest het met Michiel doen. Waarom? Omdat Michiel naar John Mayer ging. ja. Uh, dus ik gun jou dat aan, want je bent een vriend. Nou, dus dat ik vind ik denk, ook he? heel erg sympathiek, want dan kon ik inderdaad... lekker een, een avondje vrij permitteren. Maar het dus fijne was, was gistermiddag was hij hier in de studio... en toen uh, uh, heb ik mezelf een uh, half uur tegen die paal daar gegund. En ik heb naar hem zitten kijken met een heel hoog kip op vul gehalte. Ja. En jij komt daarna binnen. Hi, I'm Michiel. Nee, These nee, are all nee, my nee, albums. Nee, And, uh, nee, find nee. these for me, please. Het ging helemaal anders, juist. Oh, hoe ging het dan? Ik kwam binnen... En ik was zo bedremmeld als een klein yoghi dat voor het eerst Mickey Mouse ontmoet. I've been there. En uh, uh, ik stond daar inderdaad weg met mijn 3 CD en inlezen en een stift. Ik stond, ik stond echt een lul met een stift, dat was ik. En ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik kwam binnen en ik keek naar de rug van John Mayer... want die stond net met Claudia eventjes te babbelen. En die, die kan het, hè? die, kan, die, die, ja. heeft, die ja. heeft die zwoeng. Die ja, die heeft dat, dat gewoon. Ja. He? Oh, bah, naar, mens. En uh, toen zei ze gelukkig wel... Oh, and this is my lovely colleague Michiel... and uh, he does the evening show and he's a big fan. En toen keek hij naar mij en... Hey, hi, Mike. En ik zei... Yeah, yeah. En, en ik durfde niet eens meer te zeggen, would you sign these? Ik ik gaf gewoon die cd-boekjes en een stift. En toen ging die gelukkig door. En toen durfde ik wel wat te zeggen over uh, Good Show. En uh, I really love the new album. En uh, nou ja, al die uh, gebruikelijke shit. Mm -hmm. Maar dat vind ik zo lullig, weet je. Claudia deed het niet bij mij. Ja, maar Alleen jij stond niet met je cd-boekjes en je stift klaar. Nee, het was het niet. niet duidelijk. Ik denk, ik ga, gewoon, ik ga dat helemaal niet doen. Ik stond ook echt te kijken als een lul met een stift. Ik stond er echt van... Nee. En ik was de, die man die als een walvis keek, die ernaast stond dan. Ja! En, geeft, kijk, en, en daar denkt hij hoger van... Hey man, I support Greenpeace as well. Maar niet dat hij van een zakje cd's signeert. <laughs> ik liet hem een stift zien en cd's. denkt hij, nou, nah, die wil wat met die stift en die cd's. En verdomd, je hebt ze allemaal laten signeren. Oh, ik ben er zo blij mee. Maar zullen we dan toch nog even teruggaan naar het moment dat hij Daughters deed? Dat is goed, maar we moeten denk ik eventjes schakelen Kippenvel. met uh, de rode oh. loper. Oh, is, oh, de, is uh... oh, Nee. Volgens is... nee. uh, mij staat Lex bij Atje, Atje. Uh, nee, Lex, is het? Lex. Uh, heb je daar... Uh... Ja, jongens, daarachter komt hij aan, Atje. Ach, kijk. Hé, hey, hoe is het, Atje? Ja. Het gaat goed met mij. Ga je winnen, Antje? Nou, ja, ik win niks. Een paal win natuurlijk. Waarom, die, waarom is Paul er niet kans? Die heeft dit te doen. Ik weet eigenlijk niet waarom een paal er niet is. Maar vind je het wel leuk om hier te zijn dan? Ik vind het wel. Ik ben. We hebben net voor niks mogen eten. Dus dat is ook leuk natuurlijk, voor niks eten. <lacht> dat hoeft er niks te betalen. <lacht> Hoe schat hij je kans in? Wat zeg je? Hoe schat hij je kans in? Het nou, zijn niet mijn kansen. Maar het Maar ik, ik weet eigenlijk niet hoeveel kans ik heb. Het is een soort spel natuurlijk, hè. Wie, wie wint de gouden televisie, televisie zien, denk je? Of weet je de nominaties? Ik heb hier de nominaties voor je. Dancing with the Stars, Nekiel Ook leuk. Met de Lama's van beginnen. En Gooise Vrouwen. Oh, leuk. En misschien worden we met z'n drieën gedeeld of zo. Dat kan natuurlijk ook Dit voor het eerst dit jaar. Tot, ja, tot iedereen een derde, Dat derde krijgt. Dat zou natuurlijk ook leuk zijn. En veel plezier vanavond, hè. Oké, okay. Oh. oh, oh. oh. Oké. Okay. Altijd weer goed voor een intelligente antwoord, die Atje. Dankjewel, Lex. Hij is ook gelijk weg. <laughs> gelijk op zoek naar een volgende ster bij de televisieringen. Ja, dit is dan dat Claudia-moment van John Mayer. Oh, zo. Een gaan bij je. Time. Hij Ja. Het is bijna 9 uur. Uh -huh. Ik kan hem niet helemaal draaien. Schande. Zal ik hem al eens, uh, afmaken na het nieuws? Zo? Gaan we John mee? Afmaken is naar het nieuws? <laughs> Dat is niet aardig. Nee, nee. Dat ik de resterende. 40 seconden van zijn liedje draait na het nieuws. Dat lijkt me een uitstekend idee. Dat we dan uh, geen ruzie krijgen met de John mayer groep waar we zelf lid en voorzitter en penning bezig van zijn. Ja, dat zal heel lullig zijn. Dat we toch nog enigszins recht doen aan het vakbandschap van deze artiest. Zo is het. Want laten we eerlijk zijn, dat is het. We zijn autisten. Zometeen de rest van John Mayer.